Freddy Fantijn met het NOS-journaal. In Nicaragua zijn bij anti-regeringsprotesten opnieuw twee doden gevallen. Volgens ooggetuigen werden de twee in een plaats vlak bij de hoofdstad Managua doodgeschoten door de politie. Nicaraguanen gaan al weken in het hele land de straat op om te demonstreren tegen de regering van president Ortega. Het protest richtte zich in eerste instantie tegen de aangekondigde versobering van de sociale zekerheid. Inmiddels eisen de betogers dat president Ortega aftreedt.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 Twintig docenten Frans uit het hele land hebben bij het CITO het examen gedaan dat over drie maanden aan hun leerlingen wordt voorgelegd. Dat is een zogenoemd precorrectie, een toets voor het eindexamen. Doel is om te zien en te horen of de antwoorden die bij de examens horen duidelijk genoeg zijn.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 We gaan beginnen aan het laatste uur ZFM Sport Live. Snel over naar Henny ja. ja. en Jaap. En naar uh, Jaap, want Jaap ja. weet uh, wat er aan de hand is. Nou, is ja, nog steeds één, uh, Verstappen ligt nog, uh, nog steeds op één. en Het is uh, ook fascinerend om even te kijken. Want uh, de één rijdt op medium banden. Dat is uh, Hamilton, dat is de achtervolger van Verstappen. Maar...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 Bloemendaal Nieuws, Sterk de Blauw. En hier is de stand 1-2 geworden in die wedstrijd tegen die hem, Het was Joos van der Bolgaard die hem goed inschoot. Het was een bal die eerst afgekletst werd, maar het was toen Tim Schoenmaker die hem oppakte. Die verlengde hem schitterend op Joost Bolgaard. En Joost Bolgaard kon zo zo beheerst inschieten. Komt aan van Bloem naar even de kant van het veld. Dus Lars van Eck. Lars van Eck speelt naar Tim Schoenmaker. Tim Schoenmaker kan er niet bij komen. Maar ze is snel die probeert erachteraan achter te jagen. En dat lukt niet. En zo is de stand hier uiteraard 1 tegen 2. Hoe lang nog, Jack? Het is, euh, moet ik even kijken, het is euh, lal nog een minuut of tien. Wel mooi hoor. 1-2 hè?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 Wonderland in your eyes oh. I need your company tonight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 Wat betekent, het, dat? wat betekent dat? dat? Dat de auto ermee ophoudt. Is dus het einde oefening kan je gaan duwen wat je wil en dan is het over. En dat zie ik nu ook met Sirotkin. Die bij het opkomen van het stuk toch ook even wat, wat rare manoeuvres en capriolen uithaalt. Waarbij ook de motor waarschijnlijk de nodige dingen heeft die een auto eigenlijk niet zou moeten hebben.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 Wat het betekent als er rook uit de auto komt. Nou. Want het hoeft niet altijd te betekenen dat het verkeerd is. Hè? Meestal nee, is het nee, natuurlijk nee, een opgeblazen motor. Nou. Maar bij Hennie is het ongeveer een standaard verhaal bij zijn auto. Oh. Dus uh, dat dat, dat de oliepeil uh, niet... Uh, <lacht> <lacht> nou, dat, ja, terwijl hier uh, bij Verstappen nu het, uh, een brok uh, afvliegt uh, van, oh. uh, van een van zijn, uh, van zijn voorvleugel. Het, uh, oh, je, uh, je. Ja, dat is. Uh, ik oh, je, weet je. niet wat het precies uh, gebeurd is.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 En van de baan en op de baan. En ja, daar zal je net uh, Verstappen heten en daarachter uh, komen. En dan is het in één keer, tak, uh, een wegstuk van je voorvleugel. Goed. We zullen het uh, even in de gaten moeten gaan houden van wat, uh, wat zich daar uh, verder uh, gaat uh, afspelen. Voorlopig rijdt Verstappen gewoon uh, door. En ligt die nog steeds derde? Kunnen we dat mooi in de gaten houden tijdens uh, een stukje muziek? Goedemiddag, weer een goal. Hier is de stand 1 tegen 3 geworden. Het was wederom van de Boogaard. Die scoorde halfvallend op zijn wipsen. Scoort nu toch met zijn been dat hij erin rolde. Maar het was snel, Die ballen vanaf de rechterkant. Helemaal in één keer over de... Breedte van het veld gooide meteen de woudbal op, Bo op eh, Bogaart. En Woutbo en eh, Bogart, zoals we normaal gewend zijn, die scoorden natuurlijk de derde goal. Dus nog moet de wedstrijd beslist zijn eigenlijk. Bloemendaal houdt kans op die eh, extra plek, theoretische kans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 Of iets geraakt, of, of, of iets, uh, is er iets uh, gebeurd. Uh, wat er precies is gebeurd, weet ik niet. Niet met uh, Sirotkin, die heb ik even ten onderricht uh, daar uh, opgevoerd. Dus moet ik dat corrigeren. Inmiddels is er wel een, uh, een McLaren stilgevallen. En dat is uitvaller nummer 6. Dat is Stoffel van Doornen. Bij uh, het uitgaan van de pitstraat uh, heeft hij de auto aan de kant uh, gezet...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 En weer eh, daarachter zit eh, Ricciardo. En die zit op 18 seconden van verstappen. Eh, verstappen zelf rijdt op 11 seconden van ongeveer 11 seconden, 10 seconden van eh, de leider in de wedstrijd Hamilton. En daartussen rijdt Valtteri Bottas nog eh, met de Mercedes. Dus als het eh, zo blijft zoals het nu is. dan eh, krijgen we dus weer een Mercedes dubbel. Dan even weer naar de Giro. Nog 18 kilometer te rijden. Ehm. Uh... Nee, wat zeg ik? Ja, nog 18 kilometer te rijden. Dat betekent dat zo meteen het spektakel gaat losbreken. Tot die tijd zitten de mannen als Tom Dumoulin, Chris Froome en Simon Yates in een zetel. De voorsprong is drie minuten en die gaat er echt aan. Ja, en wie sluipt daar misschien ook mee eh, namens die Sunweb ploeg? Ja, ik wou het net zeggen. Ja. Jou, jouw favoriete uh, Sam Elmer zal daar waarschijnlijk ook nog wel tussen zitten. Om uh, Tom Dumoulin daar... Prachtig zou dat zijn. Uh,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 Bij het oog op vrijdag hoorde ik daar nog dat hij een behoorlijke stempel heeft gedrukt op Arsenal. Hij heeft op een gegeven moment ingevoerd van dat je als speler fit moet zijn. En dat heeft op een gegeven moment de club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 Over de schermen heen uh, richting uh, Ricardo. Maar volgens mij is er. Uh... Zie, je me, Jaap, zie je me? Ja, ik zie je nog, <laughs> ik zie, ik zie nog een uh, een bolletje. Een glanzend bolletje <laughs> nog net uh, boven, het, uh, boven al die schermen uit. Er zit steken. geen nee, haar nee, meer, meer op, hè? Nee, nou, daar zit wel wat haar op. Maar... Nou, ik heb de ziekte van Edel, hè? Ja. Ja, ja. Ik ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, weet niet wat schenel. je bedoelt. Is het goed je hier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 ik al oh mijn moed, ik doe ik dit niet uh. Ik hoop dat jij dit ziet, ik voel je energie Het is oké, okay, yeah, yeah. maar praat ik niet veel uh. Neem dan ben ik stel. En ik wil niet vervillend zijn, kan ik even in je leven zijn En jij bent mijn favoriet, ik zeg je kan me gaan Want je bent mijn mami, ik stap in barman Papi, love, don't cost the thing Anders was ik failliet Zie ik een penting spanloos Nu oh, heb ik penting so hard oh, oh. You're not, ik no, they come en go Dus het is oké, okay, is wat er geen Want je weet, ik gloeien al al lang la, la, tijd En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn Hart van goud, die kan niet verpand zijn je kom je langs mij, want Je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij En alles wat ik zeg is waar I, ik me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 Ja, misschien voor is, één jaar, maar ze doen het zeker. Om even in Martijn Prinsen hun woorden, zijn woorden te spreken in een goede swong. <laughs> ja. ja. Liverpool staat met 1-0 voor tegen Brighton en Hove Albion. Dat uh, doet mij deugd om uh, mij natuurlijk ook. ook een beetje als uh, Liverpool-supporter. Uh, want ik ben vaak van die Zijn we die dat stad niet geweest. allemaal? Ja, ik denk uh, dat, uh, dat een uh, behoorlijk uh, veel zandwoorders uh, ook wel Liverpool een warm hart uh, toedragen. Ja, Weer even naar uh, de Grand Prix van Spanje. Daar is het op dit moment dat Hamilton nog steeds...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 HC Edo tegen Assendelft 2-4. Dio MMO 3-1. Uh, Zwanenburg RCA 5-1. Dan HBC DSK 10-0. Hoeveel? 10-0. <laughs> Dat is een SP Zandvoort-uitslag, <laughs> lijkt het wel.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 en Bem, Hoofddorp, 8-3. En dan, kijk, hij belt ook nog. Kijk, ja, hij <laughs> belt de hele grond 2-1. En nou ben ik benieuwd welke lijn het is. Dus, ja, kijk, het is de mijne, dus die zitten we als er meteen op. Meteen ja, ik heb hem al hard. opgenomen, dus uh, hij kan er meteen op. Dan uh, op, op gaan uh, we zijn. meteen ervoor als het goed is, hebben we Anthony Knol aan de lijn. Dat uh, is uh, inderdaad uh, correct. Ik zit <laughs> in de helft onderweg naar mijn werk. Uh, we hebben met 3-2 gewonnen. Gelukkig maar. Ja, het was een uh, vrije trapper van mijn eigen zoon, die werd aangeraakt. Maar goed, ah. daar ging hij de andere hoek in. Dus uh, drie, twee voor, nog wel een paar kansjes hadden hun uh, op het einde met cornerballen. Maar uh, die gingen er gelukkig allemaal niet in. Nee. En uh, hij heeft gelijkgesteld tegen Geinburg, ja. Dus als we volgende week winnen, zijn we kampioen. Want hij gefeliciteerd vast. Nou, de bloemen kunnen besteld worden. Ja, dat is wel de bedoeling. Dus, uh, nee, het is wel even mooi zo. <laughs> Wordt een leuke vierde klas hè, hey, volgend jaar? Ja, daarom. Veel Hanense ploegen allemaal. Heerlijk, man. Ja, ik denk dat we, er, we horen daar ook wel in thuis met de ploeg die wij hebben. Hartstikke goed. En allemaal jonge jongens, hè? Dat is een mooie ja, awesome. toekomst. Ja, en alles, alles blijft, dus. Hoe uh, mooi uit allemaal. Anthony Knol is een blij mens. Ik dacht het wel, ja. <laughs> goed zo gefeliciteerd, man. Het is ook 35 jaar geleden, hè? Dat was de laatste kampioen bij Galwit Zo. Oh. Zo lang ja. alweer? Ja, we, zijn wel, we hebben natuurlijk op een gegeven moment wel tweede klas gespeeld, maar dat kwam goed. allemaal uh, door uh, periode titels, ja. met na-competitie. Ja. Ja. Nou, des te mooier dat wezen, dacht ik zo. Ja, daarom. Dus het komt mooi uit. Oh, Helemaal uh, goed. goed dankjewel Anthony, en heel ja, veel succes uh, volgende week. Gefeliciteerd hoor. Jo, dankjewel. Jo, <laughs> hoi. Nou, uh, ik, uh, ik heb er verder uh, niks aan toe te voegen, dus ik denk dat het maar weer eens even tijd wordt voor een stuk muziek. Ja, Justin uh, Timberlake, die heeft er wel wat aan toe te voegen. Ah, mooi.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 Uh, en bovendien, uh, jij zegt het, Sam Ome. Weet je wie er ook nog uh, bij zit? La. Laurens Dam. Ah, Die zit er ook nog steeds toch. bij. Wat een geweldige mannen zijn dat, joh. Ongelooflijk. Zeg het maar, mannen. Ja, uh, we gaan uh, even, richting even, het laatste kwartier. Ja, steeds een kilometer, ongevlogen. twee minuten. Er kan nog wel een plaatje tussendoor. Lijkt ja? me wel een goed idee. Dan gaan we dat doen in de vorm van Sigala.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 We came here for, we came here for love I know this, I know it's it love. Dat was uh, een uh, leuk, vrolijk intermezzo, uh, dacht ik uh, zo, uh, Ricardo. Ja, dacht ik ook wel. En? Wie waren dat? Dat weet je Oh, uh, ik dacht dat uh, jij hen, sorry. Nee, <laughs> ik denk uh, al ga je dat uh, echt uh, aan uh, Henny uh, vragen. Nee, nee, ik ga het niet aan hen. Ik ga het aan jou vragen. <laughs> nee. Je kan daarna nee, alles vragen over de Giro d'Italia. <laughs> uh, over de Giro d'Italia. Uh, hoe staat het ervoor, Henny? Nog 5,5 kilometer...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 Carti en Brambia. Ja, maar die Boaro is inmiddels nu gepakt... door de, aan, uh, door de achtervolgende groep. Oh. Waarin uh, dus... Uh, dat zag ik net gebeuren. Dus die, uh, peloton die is, rijdt ja, 1.32... Ja. met nog een goede vijf kilometer te gaan. Ja, uh, nog meer autosportnieuws. Want uh, nou, de vlag kan nog net niet... in de top gehezen worden. Maar uh, rondom de Formule 1... wordt er, uh, wordt er altijd... dat uh, is leuk, uh, Ricardo. maar. <laughs>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 Dat uh, dacht ik ook. Uh, daarachter komt nu Botwas aan die een klein beetje uh, ja, uh, zich verremt. Maar dat mag geen naam hebben. Die gaat nu als tweede eindigen. Dat gebeurt nu. En het wachten is nu op uh, nummer drie. En dat moet uh, als het goed uh, zijn onze Nederlander uh, Max Verstappen. Die volgende week dus te zien zal zijn. Dat gebeurt nu ook. Verstappen uh, gaat het uh, podium van de Mercedes completeren met die derde plek.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 En ik geloof dat het meer dan zo'n tien seconden bedraagt... tussen Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Trouwens, die is er volgende week ook bij... tijdens de Jumbo Race dagen. Want de beide heren zitten in een jury...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 team ploeggenoot van hem die voor hem uitrijdt, maar het, het is niet veel meer en hey, daar is hem. ja en dat is, dat klopt en Pinot is degene die vooraan nu de boel op, op het spel zet en daar breekt het bij Dumoulin want ja. Dumoulin moet nu even aardig hard wat trappen ja, om die, het, maar die rijdt tempo, het inderdaad ja. dicht er zat, er zat een Astana renner nog voor hem uit maar Dumoulin nu Astana renner die gaat, gaat er nu de even ja. de tussenuitpoefen Pinot antwoord en of Dumoulin nu ook mee kan komen het is Moreno die van de Astana ploeg die op dit moment vandoor gaat daarachter zie ik weer Dumoulin die moet lossen van het voorste groepje daarachter zie ik ook nog wat roos naar voren rijden en daar kan Dumoulin dan ook aardig op mee liften zodat dat gat weer dicht is inmiddels zit Dumoulin weer gewoon in de voorste groep en we hebben nog